van Kesteren met het NOS-journaal. In Turkije zijn de stemlokalen geopend voor de presidents- en parlementsverkiezingen. In Istanbul staan al lange rijen voor de stembus. De strijd gaat tussen zittend president Erdogan en oppositieleider Kamal Kilic Daroglu. Erdogan is met zijn AK-partij al 20 jaar aan de macht, maar staat in de peilingen nipt achter zijn uitdager. Rond vier uur Nederlandse tijd sluiten de stembussen in Turkije. De eerste uitslagen worden dan snel verwacht. President Zelensky is vanmorgen aangekomen in Duitsland. Op de agenda staan onder meer gesprekken over wapenleveringen en steun voor de wederopbouw. Vlak voor Zelensky's bezoek maakte Duitsland het grootste steunpakket bekend van 2,7 miljard euro. Naar verwachting vliegt Zelensky samen met bondskanselier Scholz naar de stad Aken... waar de president de Karelsprijs ontvangt. En de politie heeft vannacht op de A15 bij Rotterdam een reconstructie gemaakt van een dodelijk ongeluk op tweede kerstdag vorig jaar. Bij dat ongeluk kwamen drie mensen om het leven. Voor de analyse was de parallelbaan van de A15 afgesloten. De politie zette agenten in die speciaal zijn getraind om zeer snel te kunnen rijden. Op de avond van het ongeluk had de 28-jarige verdachte te veel gedronken en reed hij vlak voor het ongeluk 133 km per uur, waar 50 was toegestaan. In Diesen in Brabant is vannacht een plofkraak geweest op een geldautomaat. Het gebouw waar de automaat in zat is volledig ingestort. Getuigen zeggen dat er twee of drie mannen rondliepen die mogelijk in een donkere auto zijn vertrokken. De politie doet ter plaatse onderzoek. En Rotterdam maakt zich op voor een drukke dag. Op de dag dat ook het bombardement van 1940 wordt herdacht... kan Feyenoord vandaag landskampioen worden in de Kuip. Als ze winnen van Go Ahead Eagles. Het podium voor de huldiging op het stadhuis wordt al opgebouwd. En de koolsingel is sinds gisteravond afgesloten voor verkeer. Het weer. De ochtend begint zonnig. Later trekken de wolkenvelden over het noorden en westen. In de middag meer bewolking en kans op regen in het midden van het land. Ook met een beetje onweer. Het wordt 18 tot 22 graden.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 Al was ik af en toe ver in zijn Jij bent voor mij de allerliefste vrouw. Oh, mama, ik hou van jou. Vandaag hoef jij niet op te staan, want je krijgt ontbijt op let. En daarna word jij gigantisch in de bloemetjes gezet. Oh, is een verwend dag, jij hoeft lekker niks te doen. En je krijgt om te beginnen al last van mij een dikke hem.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 40, 50, 60 in de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cordra. En bedankt we hem hartelijk voor. Alleen vandaag een iets andere uitzending dan dat u van ons gewend bent. Uiteraard wel alleen maar mooie, Nederlandstalige nummers. Af en toe een wat recenter nummer. Maar het is vandaag een hele bijzondere dag. Het is vandaag zondag. En het is vandaag moederdag. Dus de dag dat moeders in het zonnetje wordt gezet. En dat doen we natuurlijk met een hoop mooie muziek. Vandaar ook de openingsplaat André van Duin met Moederdag. En de komende uren hebben we weer een paar leuke platen uitgekozen... die allemaal over, over en met moeder te maken hebben. En de volgende dame is Cornelia Helena Konings. Roepnaam was Corrie Konings. Geboren in Breda op 8 september 1951... Nederlandse zangeres natuurlijk van het levenslied. En ze wordt ook wel de koningin van, de Nederlandse, van het Nederlandse levenslied genoemd. En op 15-jarige leeftijd zong ze als zangeres van de Moogs. En ze werd ontdekt door uh, Ries Brouwers die haar voorstelde aan Pierre Carter. En deze koppelde haar toen weer aan de rekels. Als uh, beter bekend als Corrie en de Rekels maakten ze vooral jore jore met het lied Huilen is voor jou te laat uit 1970. En dit nummer was tot 2013, oftewel 43 jaar lang, de grootste Nederlandstalige hit in de top 40 aller tijden. En u hoort vandaag een andere plaats. Vandaag hoort u Corrie Konings met Je Moedertje. Wie staat er altijd voor je klaar? Dat is toch je moedertje. Wie krijgt... En heb je ooit verdriet of zorgen? Hou ze nooit voor haar verborgen. Ze ligt altijd met je mee. Voor met je moedertje. CFM Zandvoort, lokaal omroeper uit de badplaats. Zandvoort, vandaag staat het programma helemaal in het teken van Moederdag. De dag dat de moeder in het zonnetje gezet wordt. En dat doen we met alleen maar mooie liedjes... die over gaan of voor gaan of waar in de teksten moeder in voorkomt. En een plaatje wat eigenlijk niks met uh, moederdag te maken heeft. Maar het gaat wel over moeder. Want alles uh, vraag je eigenlijk altijd aan je moeder. Ja, sommigen aan hun vader natuurlijk. Als moeder nee zegt, dan vraag je het meestal aan papa. En papa zegt dan meestal wel ja. Of andersom, papa zegt nee. En mama zegt ja. Maar uh, ik weet niet of u het nog kent. Bloem was een grootste band die in 1980 ontstond uit het samenvoegen van de bands Teenage en Bloem met twee O's geschreven. En uh, oprichter, zanger en voormal van Bloem was Joost Timp, de zoon van Mies Bouwman en uh, Leen Timp. En de band had in 1980 één hele grote hit. En dat was uh, Blonde haren, Blauwe Ogen. En dan denkt u van: nee, zo heet hij niet, nee. Hier is Bloem met Even aan mijn moeder vragen. Blonde Hare, Blauwe Ogen. Uit een sprookjesboek geslopen. Kwam ze voor me uit staan en zei.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 Dat is toch uit de tijd, mij. Je kunt het ook aan mij kwijt, even arme moeder. Al heeft ze nog Zo'n zware dag Wie deelt de kleinste Vreugd met mij Wel Lieve moeder Dat ben jij Wie troost Mijn hart Wanneer ik lijf en ieder pijnlijk woord vermijd, wie bidt in stilte dan voor te zeggen, blijf of ga. Van alles hierop aan. Het programma staat vandaag in het teken van uh, Nederlandse muziek. Maar dan wel uh, alles wat uh, over moeder gaat. In de tekst moeder, mama of natuurlijk moederdag. Want ja vandaag uh, zijn de moeders aan de beurt. Die worden vandaag allemaal in het zonnetje gezet. En dat doen we met alleen maar mooie leuke plaatjes die uh, met moeders uh, te maken hebben. Alleen de volgende plaat niet helemaal. Maar ik weet dat uh, heel veel ouderen het nummer erg leuk vinden. Het is gewoon heel vrolijk. Het is gezongen door Paul Henry de Leeuw, bekend beter als Paul de Leeuw, geboren in Rotterdam op 26 maart 1962, Nederlandse televisiepresentator, komiek, cabaretier, programmamaker, acteur en zanger. En uh, hij heeft een heleboel uh, tv-programma's gemaakt, meestal voor het goede doel, voor uh, gehandicapten, voor ouderen, voor kinderen, af en toe ook een beetje uh, erg grove dingen, maar. Op een of andere manier bleef hij toch altijd wel, uh, ja het eigenlijk wel iets bijzonders. En uh, een van zijn grootste hits uh, stond op het album Voor U Majesteit. En daar stond uh, het nummer uh, op Vlieg Met Me mee. dat een hele grote hit werd. En zijn grootste hit Ik wil niet dat je liegt. een koffer van La Solitude. Van uh, Laura Bossini stond in 1994 negen weken op nummer 1 in de mega top 50. Het was de op 1 na best verkochte single van dat jaar. En uh, hij heeft een heleboel leuke plaatjes uitgekozen en deze plaat ken ik eigenlijk niet. Maar, uh, ja, het is vandaag een mooie dag. Bijzondere dag, het is vandaag moederdag. Vandaar nu Paul de Leeuw met wat een mooie dag. Ah, klopt jongens, Dan leven ze samen doen. Even 2, 3. Komt ook even staan, allemaal jongens. Even staan, even doen. Even in de water, ladies. Doe jongens, is zo leuk. Mijn kinderen gaan naar school. Ik smeer wat brood, ik doe geen gingloek in het tas. En loop met ze mee, zoals elke morgen. De schoolbel is gegaan. Ik zie ze allemaal zo vrolijk binnengaan. Gauw een laatste zoen.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 De muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid. Vrije seks. een wilde, maar de mijn is buitengewoon. Ze heeft me gemaakt en ze zegt ook, een parel ben jij mijn kroon, die liever ze stond er alleen voor Mijn vader die ging er door. Toen ik nog heel klein was Maar later gaf ma haar verklaring daarvoor Nooit zal ik die avond vergeten Haar fijn heeft ze me uitgelegd Wat vader precies van haar wilde Hoe dierlijk dat was en hoe slecht Ze zei jongen dat seksuele gedoe is zo vetzig. Geen vrouw weet dat beter dan ik Laat je mam je daarvoor bewaren O, het was een gewijd ogenblik, met het licht op haar beeldige kapsel. Ik voelde me bijna de voet, iets zei mij, zij zal je geleiden. En ik legde mijn hoofd in haar schoot. Daarom blijf ik altijd bij moeder, bij moeder die edele schat. Ik zou nooit zijn geweest wat ik nu ben, als ik moedertje niet had gehaald. De jongens op school waren vreselijk, zo wild, maar mijn moeder die zei Zo goud kan, lieve jongen, kom jij in de parfumeriezaak bij mij Een goede vriend van mijn moeder, een dokter, heeft me toen voor de dienst afgekeurd Oh, als ik denk aan die ruwe soldaten, wat er toen met me kon zijn gebeurd Toen het oorlog werd, zei Madi: die slimmert met jou nemen we geen enkel risico En mijn moeder maakte voor mij een stel jurk Heel simpel en keurig, en oh, oh we liggen wel zusters. En één keer, één keer riep een Duits officier liebling tegen mij. Ja, dat was geestig, wat hebben we samen gegierd? Vaak als we zo stil bij elkaar zijn, zegt ze nog, jongen, wat was je elegant. Dan geef ik die liever te pakkert, en we zitten heel lang hand in hand. Ik ben altijd bij moeder die lieve begrijpende schat Ook zou nooit zijn geweest wat ik nu ben Als ik moedertje niet had gehad. Mijn moeder is reuze godsdienstig Eens in de twee weken komt er een heer Van Oosterse wijsheid vertellen En dan maak ik met wier ook wat sfeer Laatst ook nog, toen bracht er iemand een keurig mevrouwtje Een weduwe mee naar ons huis Sindsdien liep ze vaak even aan, hè? vorige week ook nog, mama was niet thuis. Oh, ze lachte zo vreemd en toen, toen greep ze me plotseling beet. Dat ik zei, hè, dat vindt mama vast niet leuk hoor. Nou, dat was op met je moeder, zei zij. Ze. Toen zei ik tegen haar, heb jij iets tegen mijn moeder? Toen zei ze, je moeder, nee zeg, ze moest er enkel zuipen dat is alles. En toen liep ze weg, sindsdien heb ik akel gedromen Ik ben reuze nerveus, moeder vindt je moet voort, maar niemand meer zien schat Ik moet zuinig op jou zijn hoor, lieve kind Daarom zie ik enkel nog moeder, die lief opofferende schat, ho. Oh. Ik zou nooit zijn geweest wat ik nu ben, als ik moedertje niet had gehad het nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere zondag tussen 9 en 10 neem ik u mee op reis terug in de tijd... ...naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan altijd met de mooie oud-Hollandstalige muziek... ...die elke week beschikbaar wordt gesteld door Core Draaier. Daar bedanken we natuurlijk hartelijk voor. Alleen vandaag eh, proberen we dat wel, maar eh, het is een iets aangepaste uitzending... ...omdat het vandaag de dag is dat de moeders in het zonnetje wordt gezet. Het is vandaag moederdag... Vandaar dat u zojuist hoorde nummer uit 1972. Wim Sonneveld met Moeder. En daarvoor nog een plaatje van de zangeres zonder naam met Moederdag. En de volgende artiest heeft ook een liedje gezongen voor zijn moeder: Frank Boudewijn de Groot. Geboren in Batavia op 20 mei 1944. Nederlandse zanger, songfreiter, muziekproducent en acteur. En hem hoort u nu Boudewijn de Groot met Moeder. Ik zit in de kamer van het Hoge Heerenhuis. Stoffige ramen filteren De warme stralen van de middagzon Van verre komen vlaarden Van het kareljon En ik denk aan het land van herkomst Ik verlaat mijn vaderland even, ben in het verre land, waar ik mijn moeder achterliet. Ze had geen tijd om mij te leren kennen, en ook ik, ik ken haar niet. Ik ben dan wel bekend nu, als Boudewijn de Groot. Mijn moeder weet van niets, mijn moeder namelijk is dood. Ik heb nog een paar foto's uit Indië waarop ze staan. Als verstilde danseres in een lang en wit gewaad. Op de schoorsteenmantel, haar portret, we kijken naar elkaar. Haar ogen zijn mijn ogen, maar lijk ik ook op haar. Soms doet het verre Kareljon, me denken aan de gamelan. Aan het land waar alles begon Nederlands, Indië, mijn moeder, ik mis ze soms Maar ik weet er weinig van Dit is de liefde. zo artiest is uh, Wim Sonneveld, geboren in Utrecht op 28 juni 1917 en overleden in Amsterdam op 8 maart 1974 als een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote drie van de Nederlandse cabaret van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd samen met Toon Hermans en Wim Kam. En de plaat die nu klaarstaat, die heb ik net ook al gedraaid. Uh, Wim Sonneveld met Moeder uit 1902. Heeft, dus ga ik weer een ander plaatje opzoeken. Want ja, uh, twee keer hetzelfde nummer is ook niet helemaal... Uh. We gaan een andere draaien. Denny de Munk met Moeder. Als ik denk aan vroeger. Mijn moeder was er elke dag. Kuste de tranen van mijn wangen. Ik kon schalen in haar lach. Nog voel ik de warmte van haar adem op mijn gezicht Vaak zie ik die film nog voor me met mijn ogen dicht Maar nu weet ik, tegenwoordig is ze veel te vaak alleen Ze heeft me nodig, zowel mijn woorden als mijn armen Noem maar. heen ik zeg het niet zo gauw Moeder, ik geef zoveel om jou Toen ik voor het eerst ging stappen Kwam ik s'nachts vaak heel laat thuis Zat ze in een stoel te slapen Op tv alleen nog ruis, Nog zie ik haar tranen toen ik het huis verliet, ze bleef aan de deur staan zwaaien, stil met haar verdriet. Oh, maar nu weet ik, tegenwoordig is ze veel te vaak alleen. Ze heeft me nodig, zowel mijn woorden als mijn armen, om haar heen. Ik zeg het niet zo gauw, moeder, ik geef zoveel om ja. jou. Onze band die was altijd de leidraad van mijn leven. Zoveel van wat ik ben, heb je mij gegeven. Zo veel, ja, zo Zondag, zeg ze nee, ik blijf wel alleen. Nou, geloof me, ik kom je halen en pik je op rond een uur of één. Ik zeg het niet zo gauw, moeder, ik geef zoveel om jou.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 Nog een kind, ik weet het nog goed. Ze stond altijd voor me klaar, soms was het wel wat zwaar. Toch heeft ze nooit geklaard. Nu ik ouder ben, de waarde van het leven ken. Wil ik genieten elke dag. Van haar lieve laar, een moeder moet stralen. Tramen passen haar niet. Ze kennen niet van het leven dat zij heeft gegeven. Vergeet dat niet. Stond voor jou klaar Al was het soms waar, Ze deed het voor niet Ik heb mijn gezin Dat zij ook nog altijd staat ze klaar, niets is haar te zwaar, al heeft ze nu de grijs haar. Als ik mijn kinderen zie, zitten bij oma op de knie. Wil ik dat dit nooit overgaat, het is me zoveel waard. Ze geniet van het leven dat zij heeft gegeven, vergeet dat niet. Ons Bouwer met een moeder moet stralen. En dat doen we natuurlijk vandaag op Moederdag. We zetten het moedertje in het zonnetje. Moeders is vandaag. Ja, moeders is vandaag heel belangrijk. Moederdag, dat vieren we vandaag. En vandaar ook deze speciale uitzending. Ik moet nog eventjes kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. En ik laat u achter met Ercilia Romli, met Lieve Mama. En ik wens u zometeen veel plezier met CFM Jazz. En ik zeg misschien tot volgende week en anders tot een andere keer. Tot ziens. Je zou graag iets vertellen, maar vind nooit een goed moment om jou te laten weten dat je alles voor me bent. Vroeger maakte jij de regels. Nu geef jij me wijze raad. Ik vind altijd een weg zolang jij naast me staat, er zijn van.